Dag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland gaat toch iets eerder vaccineren. Eigenlijk zouden vrijdag de eerste mensen een prik krijgen, maar nu is woensdag 4 Day. Medewerkers van verpleeghuizen en een deel van het ziekenhuispersoneel is als eerste aan de beurt. En dan moet u denken aan ambulancepersoneel op de wagen. Medewerkers van een IC, van een COVID-afdeling en van een spoedeisende hulpafdeling. Bij de GGD kwamen vandaag al meer dan 10.000 belletjes binnen van zorgmedewerkers die een vaccinatieafspraak willen maken. Een van de eerste prikken wordt uitgedeeld bij de GGD in het Brabantse Veghel. Daar zijn ze druk bezig om de boel klaar te maken. Wat vandaag moet gebeuren is dat wij alles af gaan bouwen. Dat we zorgen dat alle ja, straten klaar zijn, meubilair geplaatst wordt, doeken erin gehangen worden zodat alles behalve het medische gedeelte klaar is voor gebruik. Ja, want als ik als leek nu om me heen kijk, denk ik, jeetje, wat moet er nog veel gebeuren. Nee, morgenochtend is dit stuk klaar. Misschien komt er vandaag nog meer vaccinatienieuws. Verschillende persbureaus zeggen dat het Europees Medicijnagentschap het vaccin van Moderna kan goedkeuren. Dat zou betekenen dat dat middel ook in ons land kan worden gebruikt. En dan nog de cijfers van vandaag. De teller van het aantal nieuwe besmettingen is blijven steken op 6671... Dat zijn er dik 750 minder dan gisteren. De ziekenhuizen liggen wel weer wat voller. Er zijn de afgelopen dagen 135 coronapatiënten bijgekomen. Veel scholen hadden vanmorgen opstartproblemen met lesgeven op afstand. Verschillende systemen en apps die daarvoor worden gebruikt zijn uitgevallen. of hebben storingen, omdat heel veel leerlingen tegelijk probeerden in te loggen. De Britse rechter wil niet dat Wikileaks oprichter Julian Assange wordt uitgeleverd aan de VS... Het land zegt dat hij staatsgeheimen heeft verraden. Daar kan hij 175 jaar zelf voor krijgen. De rechter steekt daar dus een stokje voor. Ze is bang dat Assange zichzelf iets aandoet, zegt correspondent Tim de Wit. Uiteindelijk gaf dus de gezondheidstoestand en de staat van Amerikaanse gevangenissen waar hij in terecht zou komen de doorslag om het niet uit te leveren. Assange is nog niet helemaal op de hoek. Amerika kan nog in hoger beroep gaan. Het weer vanavond trekt de regen weg, Vannacht is het droog bij 2 graden. Morgen bewolkt en droog, dan zo'n 3 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat door een ongeluk tussen Afrit Weidewormer en Afrit Avoorn 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een twintigtal minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 van het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Een speciale uitzending. Vandaag het uh, jaaroverzicht. We nemen de agenda van Albert-Jan eventjes uh, door uh, in twaalf uh, uh, maanden. En we zijn uh, aangekomen bij uh, maand september. Dat allemaal uiteraard uh, in samenwerking met de Zandvoortse Courant... Als jij even buiten aan het spelen was, alvast, zei ik trouwens tegen de luisteraars... Van, uh, wel leuk inderdaad om al die, uh, die dingetjes wat er in de maanden gebeurd is... om dat weer terug te horen. Ja, klopt. Dat is, ja. is een traditie die we al jaren doen, geloof ik. Ja. Maar, maar ja, gewoon, uh, ja, ondanks inderdaad uh, dat er heel veel om uh, corona draaide... heeft de Salfens er toch een uh, mooi verhaal van gemaakt. Ja, ik wil, ook, ik wil toch ook wel even zeggen dat... Uh, uh, bedoel, je kan het allemaal wel lezen in de zandvoedselkrant. maar stel dat je slechtziend bent, dan kan je het dus niet zien. Maar bij ons kan je het dan wel horen. Elk jaar? Elk jaar. Uh, als, laatste, ja, als, als eerste uitzending eigenlijk in het nieuwe jaar. Jaaroverzicht 2020. Morgen zijn we trouwens weer... Uh, met zandvoort op zondag van 2 tot 5. En ook dan om 4 uh, uur zal uh, het tv-kanaal 40 uh, switchen naar uh, de nieuwjaarsreceptie om het zo maar eens te zeggen. Ja, dus de uh, in mensen in die het gemist vorm, hebben, op, ja, die, op, die kunnen dan, om, dan kijken. Om morgen om 4 uur uh, kijken. Eh, maar mensen op de radio, zou ik zeggen, welkom terug. We hebben nog vier maanden te gaan. Ja. En, uh, met... eh, hoe is het met je stem? <laughs> nou, het gaat redelijk goed. Okay. Maar ik kijk wel ongelooflijke dorst. Ja. <laughs> en die pech heb je dan weer, hè? Ja. Een glaasje water hebben? Ja, nee, dat heb ik al Geregeld. Okay. Nee, goed. Uh, de laatste vier maanden: september, oktober, november en december. Jaaroverzicht 2020. Dat allemaal in het laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Dankjewel, Albert-Jan. zfm livenl Kijk je live mee in de studio, tolweg 10a zfm-live.nl En uiteraard ook de CFM-app, ook daar kan je gewoon klikken en welkom scherm en dan kom je vanzelf op de livestream. ...mooie alternatief voor de nieuwjaarsreceptie momenteel op uh, CFM TV. Kanaal uh, 40 kan je inderdaad kijken naar uh, de uitzending die in uh, première is gegaan... ...zoals dat zo mooi heet. Gisterenmiddag op Nieuwjaarsdag om uh, 4 uur. En om 12 uur hebben we een blik echt de soep over ons heen gegooid. Oh nee, water was het gewoon, zeewater. Nee, ik, ik zag uh, Jelmer, uh, Jelmer Koper en uh, Roy Verburingen. Ja, die stonden echt die uh, dus bij stonden het, in, in het raadhuis. Uh, in het raadhuisplein in, in de Vijver, op het zo te En zeggen. die hadden een bekijks, dat wil je niet weten. Ja, gewoon een uh, karakter. Die denken van uh, welke beloter staat daar nou weer. <laughs> uh, nou, dat waren Roy en uh, Jelmer uh, Koper uh, van de radio en van Sandfoort Insights. Ja, we hadden van de week een nieuwjaarsbijeenkomst of oudejaarsbijeenkomst. En die ging via Zoom. En toen moest ik de hele tijd denken aan deze plaat. Oh. Ja, een goede plaat, hè? Ja, ja, dat is een ja. Goede plaat. Die, mag. die mag. Maar ja, dus die mag. zat de hele week in mijn hoofd daarna. Hier is de Fat Larry's Band. Zoom, just one look, and then my heart went boom. Suddenly, and we were on the moon. Flying your sky, oh, oh, oh, bang, just one touch and all the church bells ring, heaven calls and all the angels sing. het jaaroverzicht van het afgelopen jaar 2020, Albert-Jan. Ook het jaar waarin CFM alweer 30 jaar de lokale radio van Zandvoort is. En als we het toch over 30 jaar radio hebben, wilde ik deze plaat er wel even bijhalen. Ook vanwege natuurlijk de eindejaarsreceptie die we hadden met en via Zoom. Dus zo kwam ik er eigenlijk op van deze plaat van de Lewis Band... Ik draaide me in het verleden helemaal grijs in de programma's bij Nacht en Hontij. En tussen App en Vloed op uh, CFM. Dus dat was een uh, dagelijkse programma wat we hadden tussen 10 en 12 uur. Helemaal live gepresenteerd. Leuk hè? Goeie oude tijd hè? En de goede oude goeie tijd. We hebben de jingles nog. Ja, <laughs> en de herinneringen. Ja, herinneringen. Oh, we gaan, uh, dankjewel, door naar uh, september. Het waren drukke tijden voor burgemeester David Molenburg. Toch vond hij ook nog tijd om zich te wijden aan zijn grote hobby, namelijk muziek maken. Met zijn band Brand New Alltimers trad hij deze zomer op tijdens een van de culturele weekenden op het Gasthuisplein. Met zijn basgitaar swingde hij er vrolijk op los. Op deze manier kon hij even de zorgen van de corona in zijn dorp vergeten. Op datzelfde Gasthuisplein gaf papa Luigi een davend afscheidsconcert. Hij hing zijn viool na een geweldige muzikale carrière aan de wilgen. Voortaan gaat hij weer verder door het leven als Louis Schuurman. Het Zandvoort Vrouwenkoor bestond in september 35 jaar. Dat zou groots gevierd worden met een jubileumconcert. Maar door de virusellende ellende moesten de dames hun lippen stijf op elkaar houden. Hopelijk komt er volgend jaar alsnog een jubileumfeest. Na jaren is er eindelijk weer een cultuurnota voor Zandvoort vastgesteld. Op 8 september werd het voorgelegd aan de raadscommissie... en daarna met eventuele aanpassingen aan de gemeenteraad. De sluitvorming wordt echter pas na participatie in het voorjaar van 2021 verwacht. Bij bewoners van de Brederode Straat en omgeving was paniek ontstaan over plannen over voor de overkapping met zonnecollectoren van parkeerterrein B-Zuid. Ze waren bang dat door de, of door de overkapping hun uitzicht zou verdwijnen. De frontruste bewoners hebben zich inmiddels verenigd in een actiegroep Bewoners Bredero Straat Groep. Ja, rond het strandpaviljoen de haven van Zandvoort... werd verkocht aan reisorganisatie Correndon. De overname kan niet los worden gezien van de plannen die Correndon heeft... voor een luxueus hotel op het Badhuisplein. Eerder dit jaar opende de reisorganisatie de Correndon Beach Club... op de plek van, van de voormalige strandtijd Barefoot Cottage. PVV-raadslid Marco Deen stelde vragen aan het college... over het gebruik van het onbemande tankstation op het circuitterrein... dat vroeger werd gerund door de familie Barnhorn. Voorwaarde van het nieuwe tankstation was dat alleen bestemd zou zijn voor gebruikers van het circuit. Maar naar eigen onderzoek bleek dat het tankstation in de praktijk ook regelmatig door buitenstaanders wordt gebruikt. De financiële positie van Zandvoort bleek ondanks de stijgende kosten van de jeugdzorg, WMO, en de extra financiële uitgaven vanwege de crisis, nog gezond te zijn. Dit kwam vooral door de verkoop van in het voorjaar van de Eneco-aandelen dat miljoenen had opgeleverd. Het evenement Supercar Sunday, waar veel publiek op af was gekomen, moest halverwege door de directie van het circuit worden stilgelegd. Omdat niet kon worden voldaan aan de noodzakelijke regels in zaken de corona. Uiteindelijk is de aftocht van de bezoekers in goede orde verlopen. Groeten uit Zandvoort, dat was de titel van de zomertentoonstelling van het Zandvoorts Museum. Die omvatte een groot aantal anzichtkaarten van rond 1910. Gecombineerd met souvenirs en prachtige tekeningen... van kunstenares Emmy Vrijbergen de Koning. Ze je proefde in het museum de heerlijke ouderwetse Zandvoortse dorpssfeer. En tot slot in september 2020... David Molenburg wederom was in september een jaar burgemeester van Zandvoort... Alles bij elkaar was het een hectische periode voor hem. Hij moest de gemeente door de, crisis, de coronacrisis leiden... zag dat de eerste Grand Prix sinds jaren doordat, daardoor niet doorging... en kreeg ook nog met een politieke crisis te maken. Dat was september 2020. Dankjewel Albert-Jan. Uh, mooi bericht weer over uh, David Molenburg, jaar uh, burgemeester. Vanmorgen was je de medepresentator bij uh, Goedemorgen Zandvoorts... Ja, we zijn terug op tv, hè? begrijp ik? Ja, voor de mensen die tv hebben, de radio, uh, het jaaroverzicht uh, september hebben we gehad. Oktober, november en december hebben we nog te goed. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Oké, okay, nou vanmorgen was je dus de medepresentator bij Goedemorgen Zandvoort, uh, David uh, Molenburg. En uh, ja, hij presenteerde dat, maar nu hebben we altijd bij CFM. Als je de burgemeester in de uitzending hebt, dan gebeurt er weer wat. En dan vallen de verbindingen weg en de kabeltjes doen het eventjes niet, terwijl we er dan niks aan kunnen doen. We weten gewoon aan. niet waar het vandaan komt. En vanmorgen hadden we een stroomstoring. Gelukkig om even na kwart over elf kon de uitzending beginnen vanmorgen. Goedemorgen Zandvoort met David Molenburg. Een de disco-klassieker uit de jaren 80 van Dayton en The Sound of Music. Het jaaroverzicht, ja, we zijn toegekomen aan de maand oktober, maar we zitten op Dier van de Weektijd. En dat brengt mij eerst even over een jaaroverzicht van het Kennemer Dierenhuis. Want uh, het Kennemer Dierenhuis heeft de jaarcijfers van 2020 uh, inmiddels uh, bekendgemaakt. En in 2020 hebben we met behulp van, uh, van de luisteraars en uh, iedereen hier in Zandvoort En omstreken en omstreken. En omstreken, uiteraard ook Haarlem en, uh, en dergelijke. 105 honden, 247 katten en drie konijnen een nieuw huisje gekregen. Hartstikke mooi resultaat van het uh, Kenner we uh, Dierenthuis. Super. Het jaar 2020, nogmaals. Het jaaroverzicht jaar van het Dierenthuis Kennenblad, die vind ik leuk. 100, 100, 500, 247 katten en drie konijnen herplaatst. Perfect. Nou, ga zo door. Oktober. Oktober. De horeca moest in oktober vanwege de corona opnieuw dicht... en kreeg zo weer een behoorlijke tegenvallen. Deze keer kwamen ook de sportverenigingen met hun eigen kantine in zwaar weer... Want ook deze moesten gesloten blijven. Traditiegetrouw stond oktober in het teken van Zandvoort Goes Wild. Reden om allerlei activiteiten aan te bieden met als hoogtepunt rondleidingen om de bijzondere bronstijd van de herten te ervaren. De naar voren geschoven najaarsnota 2020 werd na een beladen discussie met de stemmen, met de stemmen van oudere partij Zandvoort en PVV tegen aanvaard. De PvdA nodigde de oppositie uit om onder het genot van een kopje koffie in gesprek te gaan over een meer constructieve bestuurstijl. Zowel Peter Kramer van Oudpartij Zandvoort als Karim El-Gabali van GroenLinks aanvaarden de uitnodiging. Dit jaar geen Zandvoortse veteranendag, maar wel extra aandacht voor de 22 Zandvoortse veteranen. Het comité be besloot om, vergezeld door, vergezeld door wederom burgemeester Molenburg, de traditionele blauwe hap aan huis te bezorgen. Vanaf 1 oktober maken de handhavers in Zandvoort gebruik van camera's... die ze op het, li het lichaam dragen. Als de situatie dreigt te escaleren of bij een onveilige situatie... kunnen ze besluiten om dit te filmen. Vanwege de privacywet is er een uitgebreid protocol... voor het gebruik van deze camera's. Filmmaker Ay Ayla van Kessel maakte in opdracht van het Zandvoort Museum en in samenwerking met drie leden van de folklorevereniging De Wurf... een prachtige fictiefilm waarin Levi Zwart als Nora de hoofdrol speelde. De film toont het leven van een arme Zandvoortse bevolking in al haar facetten. De film is in het Zandvoortsmuseum te zien. De drie seizoensgebonden kiosken op het Van Venemenplein... hadden mede door het mooie zonnige weer geen reden tot klagen. Die kiosken zijn afgebroken en komen volgend jaar uit hun winterslaap zeker terug. Huisartsencentrum Zandvoort nodigt voor de griepprik hun patiënten op een bijzondere locatie uit de Korver Sporthal. Er werd door velen op anderhalve meter afstand goed gebruik gemaakt van deze uitnodiging. Omroep ZFM-CFM blijft de komende vijf jaar licentiehouder in Zandvoort. De raad besloot unaniem te kiezen voor CFM boven de andere kandidaat, namelijk Haarlem 105. Bij de opnieuw vaststellen van de erfpachtkanon door de gemeente Zandvoort en cm.com-cyclie Zandvoort... bleek dat de inkomsten uit erfpacht met circa de helft zijn gedaald. Vooraf werd voor beide partijen een bindende taxatie gevraagd aan een onafhankelijke partij. Hoewel het EK Zandsculptuur in 2020 als evenement werd geschrapt... voltooiden zes kunstenaars hun kunstwerken die tot februari 2021 te bewonderen zijn... Het evenement, tussen aanhalingstekens, werd omgezet in een expositie. Stal de Naardenhof in Beltveld zou een nieuwe bestemmingsplan plaats moeten maken voor vijf vrijstaande woningen. Niet iedereen kon zich daarin vinden. De gebruikers van de Meneesje starten derhalve een petitie. Het reusachtige kunstwerk De Stoel op het strand bij strandpaviljoen 13, ja, 12a, wat je het liefst hebt, kwam in het nieuws. Het houten object staat in de weg en, moest naar een, en moet naar een andere plek. Aan de inwoners werd gevraagd waar de stoel het beste tot zijn recht zou komen. En tot slot de derde wedstrijd, makreel uh, makreelrokerij, uh, werd niet op het strand georganiseerd... maar vond plaats bij de loos van Kees Zwaan in Nieuw-Noord. De uiteindelijke winnaar werd net als vorig jaar, werd, uh, vorig jaar de Paul Laarman. Dankjewel Albert-Jan. De maand uh, oktober, wij hebben een uh, verzoekplaats. Ja, en dan doen we de, uiteraard de live-uitvoering. En dit is, uh, ik hoop dat hij er plezier aan heeft. De BG's met Alone. ...op speciaal verzoek deze live versie van The Bee Gees en Alone. Zo dadelijk gaan we met de laatste twee maanden beginnen. Maar is nog even het maand, jaar 2020... ...het jaar waarin CFM 30 jaar bestaat. En dus vijf jaar verder mogen. Ja, en vijf jaar verder mogen uiteraard. Dat is, dat hey. is het mooie.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 een beetje bezorgde blik in je ogen. <laughs> ben je bang dat je niet, uh, op, ja. niet op tijd uh, klaar bent met de berichten. <laughs> nou ja, weet je wat, dan haal ik deze plaat gewoon weg. Ellen Parsons Project voor je en Mooi Don't, don't, uh, don't Me. We zijn toegekomen aan uh, maand 11 november. De burgemeester en alle betrokken ondernemers... plaatsten hun handtekening onder een overeenkomst... die de eenmalige overwintering van de 23 seizoengebonden... strandpavillons mogelijk maakte. De meeste strandpachters besloten uit kostenbesparing... hun strandpaviljoens deze winter te laten staan. Acht van hen kozen ervoor om alsnog af te breken. Door de welbekende omstandigheden... kon de jaarlijkse uitreiking van de poppy, de zogenaamde klaproos... aan het winkelend publiek niet doorgaan. Burgemeester David Monenburg ontving als enige de poppy van uh, Ruud Janssen, lid van de Royal Canadian Legion Branch 005. Tevens kreeg de burgemeester de unieke 75 jaar herdenkingsmunt. Groot nieuws. De uitgestelde Heineken Dutch Grand Prix in mei zal op zondag 5 september 2021 worden verreden. Volgens Jan Lammers, sportief directeur van het DGP, is de kans groot dat de race dan met het publiek kan worden verreden. Nou, dat hopen we met z'n allen. De Nederlandse eh, zandkunstenaar Suzanne Ruzeler kreeg eh, de meeste stemmen van het publiek voor haar standsculptuur Wilde Natuur tijdens de zandkunst, eh, zandkunstexpositie. De Zandvoortse Mirjam, moeder van vijf dochters, werd door haar uh, overbuurvrouw aangemeld voor het tv-programma Paleis voor een Prikkie. De presentatoren Brian uh, uh, en Peer gaven hun woonkamer een prachtige metafose waar ze erg blij mee was. Geen Sinterklaas in uh, intochten dit jaar en ook geen bezoek aan de sporthal om samen met de Pieten het feest te vieren. Als troost kregen alle in Zandvoortse schoolkinderen een brief van Sinterklaas met op de achterkant een kleurplaat met het verzoek om die zo mooi mogelijk in te kleuren en te retourneren. Jutters Geluk bouwde voor de ingang van het Zandvoorts Museum een kasteel vervaardigd uit plastic materialen... die door de jaren heen van het strand waren opgeraapt. Met het plaatsen van de sculptuur werd aandacht gevraagd voor onder andere de problematiek van de plastic soep. Het raadhuis en de muziektent worden dit jaar prachtig uitgelicht... met ledsverlichting, initiatief nemen ondernemersvereniging Zandvoort... kom met een bijdrage uit het ondernemersinnovatiefonds Zandvoort... dit mogelijk maken. De verlichting kan uh, dan worden geprogrammeerd... met eindeloos veel kleurencombinatie. Net als de reguliere feestverlichting... blijft de uitlichting tot eind februari branden. En wie weet je nog wie dat geregeld heeft, die verlichting? Uh, nop? Ja, dus ook een Zandvoortse ondernemer, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat bleef Binnen's Huis. Zandvoort werd aangewezen als een van de tien Nederlandse gemeenten... die gaan meedoen aan de proef op buitengewone opsporingsambtenaren, BOA's... uit te rusten met de korte wapenstok. De proef zal na een jaar worden geëvalueerd. Er werd bekendgemaakt dat meer dan 25 jaar oude sportschool Jong Zandvoort... vanaf januari 2021 langzaam gaat afbouwen. Eigenaar Cor van de Geest en bedrijfsleider Marcel van Rey hebben besloten om de stekker eruit te trekken. Het gebouw wordt op den duur gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Op de dag van de ondernemer werden alle Zandvoortse ondernemers gezamenlijk uitgeroepen tot ondernemers van het jaar 2020. De replica van de TV, het Haringmeisje, staat pronken in een muziektent op het Raadhuisplein. Stichting Nieuwjaarsduik Zandvoort meldt dat het traditionele nieuwjaarsduik op 1 januari 2021 helaas niet doorgaat. Als gevolg van de, uiteraard van de coronapidemie zien zij geen mogelijkheid om de populaire nieuwjaarsduik veilig te organiseren. En tot slot in november 2020 voormalig dorpsgenoot en auteur Minze Zwerver bood zijn eerste exemplaar de thriller De Zandvoortse Moorden aan burgemeester David Molenberg aan. Voor Zwerver is het zijn debuut als schrijver. Dankjewel Albert-Jan, dat was de maand november. Zometeen alleen nog maar december, dus het top <lacht> bij je Albert-Jan. We gaan het gewoon redden hoor voor vijf uur, dat beloof ik je bij deze. Oh, dankjewel. Ja, inderdaad, een ja, ja. coronajaar, 2020 en uh, we zitten er nog steeds uh, middenin. En Dit was uh, een van die plaatjes die een beetje steun gaf in die uh, moeilijke periode. En we gaan hem uh, zo goed als helemaal draaien voordat het zweet weer op Albert-Jan's voorhoofd staat.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 met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen door gaan Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met het zweet op ons gezicht om alleen doorgaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, telkens als we stilstaan. corona van het uh, afgelopen jaar. Deze uit 75 alweer. Ja, een hele tijd geleden. Ramses, Shaffi en we zullen doorgaan. Nou, Albertjan moet ook nog eventjes doorgaan, want ik wil nog de maand december horen, want ook daarin is het een en ander gebeurd, albert De Genootschap Oud-Zandvoort bestond 11 december 50 jaar. De oprichting vond plaats in de restaurant Zonder Lust aan de Kosterstraat. Het bekende kwaliteitsblad De Klink zag tien jaar later door onder andere Pieter Brune het levenslicht. In die 40 jaar is het uitgegroeid tot een glossy blad. Burgemeester David Monenburg ontving uit handen van genootschap Oud Zandvoort voorzitter Paul Olieslagen, het eerste exemplaar van het fotoboek over Zandvoort 1945-1985. Alle genootschap Oud-Zandvoortleden kregen het fotoboek als jubileum cadeau gratis aan huis bezorgd. De oudste inwoner van Zandvoort is mevrouw vliestra kastien Goudriaans. Ze werd op 28 november 106 jaar. Ze ontving van de gemeente een prachtig boeket bloemen. Na 14 jaar bouwen werd het project Louis-David's Carré officieel afgerond. Wethouder Ellen Verhey plantte een boom in een groen perk aan de rand van het gebied. D66 Sandvoort heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Ruud Sandbergen unaniem gekozen. Kevin Konings trad tegelijkertijd aan als algemeen bestuurslid. Dorpsgenoot Tino Stuys schreef het boek Hollywood aan Zee over zijn glanzende carrière als tijdschriftjournalist en later televisieman. Het boek is een vermakelijke verzameling van korte verhalen met een hoog anekdotisch gehalte. De vorig jaar in het leven gero geroepen burgemeester uh, Niek Meijer vrijwilligersprijs... ging dit jaar naar alle vrijwilligers. Voormalig burgemeester Niek Meijer, burgemeester David Molenburg... en wethouder Raymond van Haafden zetten alle Zandvoortse vrijwilligers in het zonnetje... voor hun uitzonderlijke bijdrage in deze moeilijke tijd. De Wisseltrof V, een valk gemaakt door kunstenaar Kitty Warnawa... werd in ontvangst genomen door Hella Wanders van Pluspunt belangengroep Ruiters-Bentveld bode burgemeester David Molenburg een petitie aan tegen het voorneem, voorgenomen wijzigen, wijziging van het bestemmingsplan Bentveld waarop de plaats van de manege luxe villa's worden gebouwd. De behandeling van de bouwkundige visies van het bandhuisplein en de entree Zandvoort op 15 december in de gemeenteraad werd door wethouder Ellen Verheij van de agenda gehaald. Daarmee werd aan de wens van OPZ, VVD en PVV voldaan... om de visies op diverse punten beter uit te werken... alvorens de Raad een besluit te laten nemen. De reddingsboot Annie Paulussen, die al 25 jaar dienst doet... op het reddingsstation van de KNRM Zandvoort... zal in 2024 worden vervangen. Dat kondigde de KNRM aan als onderdeel van het ambitieuze vervangingsplan... voor de hele KNRM reddingsboot tussen nu en 2035. De eerste editie van de Winterpride viel bijzonder in de smaak... met een driedaagse kunstzinnige happening en leuke elementen. Tot slot was er een online op een geheime locatie... een geweldige kleinschalig dansfeest georganiseerd. Wooncoöperatie Prewonen nam in 1 december de woningvoorraad van De Kei over... Voorlopig zal het door de gevoerde onderhoudsbeleid geïnventariseerd worden naar eventuele problemen. Vervolgens zullen er plannen gemaakt worden om die op te lossen. Als de gemeenteraad in 2021 gaat instemmen, dan komt er na jaren overleg eindelijk een nieuwe tennishal... op het stukje duin tussen de Korver Sporthal en het clubhuis van Open Golf Zandvoort. En tot slot in 2020 uh, in de protestantse kerktuin werd een monumentaal bord over, over Joods Zandvoort onthuld. Op dat bord staan de namen en adressen van de Joodse gemeenschap, gebouwen en instellingen tijdens de periode 1925-1942. Dat was hem hè? Het jaar 2020, dank uiteraard aan de Zijnvoedse Grand voor het jaaroverzicht. Ga gaan nog twee platen draaien en dan zit deze speciale editie erop. Het jaaroverzicht 2020, twaalf maanden doorgenomen door Albert-Jan. Ja, even een slokje water nemen Albert-Jan. Nog wel, oké. Okay. En never thought I'd be this way. chance to say that i do believe i love you and if i should ever go Shot. alweer een beetje donker te worden, hè? Ja. toch merk je al dat het alweer wat langer licht blijft op. dat wilde jij ook net zeggen, zeker, hè? Ja. You're the Deanna Warwick and Friends, and that's what friends are for. Nou, we hebben inderdaad de twaalf maanden van 2020 met je doorgenomen. Met dank aan de Zandvoortse Courant. Het lijkt wel alsof ik die maanden heb doorgenomen als je de stem hoort. Maar goed, ja, ja, ja, ja. dat is maakt hier een, een beetje droog. Een, een beetje heel erg droog, dat maakt genomen. helemaal niet uit. Dus nou, volgende, dus morgen weer tussen 2 en vijf, Zandvoort op zondag... met weer een reguliere uitzending. Uiteraard met het weerbericht, met het dier van de week, met het gedicht van de dag. Ja, want met, die, heb ik, die heb ik moeten missen vandaag. Zoals live, Nou, dankzij de Bee Gees hadden we toch een beetje zoals live. Fred, daarvoor nog hartelijk bedankt, te aanvragen voor dat nummer. Uh, dus morgen weer regulier tussen 2 en 5 Zandvoort op zondag. Dan zijn we er weer. Ja, dit was de editie 2 januari 2021. En morgen is het alweer 3 januari. Ja, zitten we alweer bijna in de kerst. <laughs> Met een beetje fantasie. Ik wens je een hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. En morgen zijn we er gewoon weer, hoor. Om twee uur. Zo meteen om zes uur. Fred, hij is er toch wel? Of niet? Volgens mij wel. Jawel, Fred is er zo meteen. Zes uur entertainment voor jou. Graag tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag. Doei, doei. No more champagne.